Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De wachtrijen voor een coronatest duren nog wel even. Dit hoor je nu als je een afspraak wil maken. Welkom. U belt met het coronatest Vanwege de drukte is in sommige regio's soms geen plek bij de dichtstbijzijnde testlocatie. En kan de reistijd naar een testlocatie langer zijn. Gisteren werd bekend dat bijna nergens meer voldoende plek is om iedereen die dat wil te laten testen. Hou daar komende weken ook maar rekening mee, zegt minister De Jonge. Met man en macht wordt daaraan gewerkt om die testcapaciteit verder uit te breiden. Maar inderdaad, deze weken zullen nog even krappe weken zijn. Volgens de minister zit het probleem bij de laboratoria die de coronatests moeten analyseren. Je hebt nu te weinig plek. Minister De Jonge roept iedereen ook nog maar eens op om echt alleen een test aan te vragen als je klachten hebt. In de zaak van het doodgereden meisje Tamar is een man uit Duitsland verhoord en aangehouden als verdachte... Het meisje van 14 werd anderhalve maand geleden doodgevonden in de buurt van Marken in Noord-Holland. De man die nu is verhoord was de bestuurder van de grijze Mazda, die na het ongeluk waarschijnlijk doorreed. In Spijkenisse zijn zeven mensen opgepakt. Vanochtend is daar meerdere keren geschoten. De politie hield met getrokken wapens een man aan op straat. Zes andere verdachten werden in een huis in de buurt opgepakt. Voor zover bekend zijn er bij de schietpartij in Spijkenisse geen mensen gewond geraakt. En reisorganisaties lopen met hun rolkoffertje door Den Haag. Ze willen dat het reisadvies een stuk duidelijker wordt. Want nu zet ieder land nog op eigen houtje, andere landen op geel of oranje. Zo mogen bijvoorbeeld Duitsers wel naar Griekenland en Nederlanders niet. Ook vinden de reisorganisaties dat de adviezen te vaak veranderen. Waardoor uh, mensen die de ene dag vertrekken de volgende dag op de bestemming krijgen te horen dat het oranje is geworden. En dat ze naar huis moeten en worden 18 dagen in quarantaine te gaan. Toen vonden wij dat het tijd werd dat we ons op een ludieke, maar wel verantwoorde manier zouden moeten laten horen in het mooie Haag. En daar beginnen ze over een uurtje mee. Ze lopen als actie met rolkoffertjes door het centrum van de stad en geven handtekeningen aan politici bij de Tweede Kamer. Het weer nog, de zon schijnt volop vandaag, behalve in het noorden, daar blijven de wolken langer hangen. Het wordt 20 tot 24 graden en dit weekend heb je nog meer bewolking en wordt het ietsje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, tussen Weringerwerf en Prezandijk 10 minuten vertraging. Noordelijk op de A10 Ring Amsterdam, tussen Amsterdam Oud-Zuid en Osdorp 3 kilometer, de rechte is dicht, de vertraging 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Gaan we nog op vakantie dit jaar? Ontdekken we Nederland opnieuw?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 Welkom bij Lunchroom. Wij zijn van weer van 1 tot 3. Goedemiddag. Achter de knoppen zit Pim Groof. En ik ben Maya Kop. En we gaan wat uh, luchtig nieuws brengen, want er is niet veel <laughs> nieuws te melden. En um, veel plaatjes draaien. Ja.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 Drink my liquor from an old fruit jar. Well, doing the thing that you wanna do, but uh, uh, honey, lay off of my shoe and don't you step on my blue suede shoe Well, you can do anything, but lay over my blue suede shoe Rock it. For the money, just for the show. Three to get ready now, go, go, go! But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but step for my blue suede shoes. Well, blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything, but step for my blue suede shoes. Oh Ja, dit waren de nice. <laughs> uh, ik heb een uh, berichtje uit, uh, uit Haarlem. Het staat van... Zandvoortse stellen zijn het vaakst elkaar zat. In heel Noord-Holland zijn dit jaar meer mensen gescheiden dan in 2019. Maar in Zandvoort steekt de toename opvallend genoeg boven, uh, overal bovenuit. Met bijna 12% meer gesneuvelde relaties... heeft de gemeente de hoogste percentage gescheiden inwoners... Dit en meer blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor Statistiek. In het kader van de dag van de scheiding... bracht men scheidingscijfers in kaart en vergeleek, men, vergeleek deze met tien jaar geleden. In heel Noord-Holland nam het aantal gescheiden inwoners dit jaar toe met 8 procent. Dat is een procent meer dan vorig jaar. Er zijn ook verschillende, verschillen per provincie. Noord-Holland zit, ver, zit er boven de gemiddelde... En in Limburg scheiden ver, ver weg de, de, de minste mensen. Ja. Ook alweer apart, toch? Ja, ja. Het is natuurlijk uh, 11 september. En 11 september, 19 jaar geleden... Is natuurlijk die, uh, zijn die vliegtuigen in het World Trade Centrum gevlogen. Weet jij nog waar je was, Pim? Uh, ja, ik zat in de trein inderdaad op een of andere ja. ja. ja. ja dat eigenlijk alles wat ik weet. Ja. Ja. Nee, ik was op mijn werk en ja, wij hadden geen radio of wat ook. Dus op een gegeven moment komt iemand van de administratie komt binnenlopen binnenlopen, eh, Rennen van, oh, er is een vliegtuig in het uh, World Trade Centrum gevlogen. Dus wij hadden zoiets van, nou ja... Slechte vlieger. Ja. Nog geen tien minuten later... komt ze, ja. komt ze er weer aan. Van, oh, er is er weer eentje... in de wildtreet... in het andere gebouw gevlogen. Dus waar, dat is iets, nee, nou, het is wel de vliegtuigmaatschappij... of zoiets. snapt er, er geen bal van. Op een gegeven moment komt ze... lijkwit komt ze die kamer binnen. Ze zegt, het is oorlog. Er is er ook een in de pentagon gevlogen. En we hebben echt wat Heeft ze het over? Wat is dit? Nou ja, toen zijn we zelf nieuws gaan kijken en toen hadden we zoiets van... Oeps, dat is toch wel een dingetje. En Toen kwam ik thuis en mijn kinderen waren natuurlijk naar de televisie te, aan het kijken. Toen zag je net die, uh, die toren naar beneden gaan. Dat is toch wel uh, is indrukwekkend, hoor. Dus, yes. ja...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 Dat ik wel eens denk dat er te veel speciale telefoonnummers zijn. En dat me daardoor als het ware door de bomen de bos moet Nog even mijn excuses dat ik hier zo voor u sta. Dat was niet nodig geweest. Dat was niet nodig geweest. Zeker niet omdat normaal gesproken mijn broer en ik tijdens het nummer... de vleugel even naar het midden van het podium schuiven... waardoor ik mij achter de vleugel even discreet kan omkleden. Nu hebben ze ons hier vanmiddag van de stad Schouwburg de kop gek gezeurd... of we de vleugel vanavond niet wilden laten staan waar die stond. Stel dat je vieze rik. Ja, ik kan me hier nemen en wilde niet dat het te veel geschoven werd met de vleugel. Want morgen vroeg heeft Rita Reis hier een repetitie. En Rita Reis heeft per se die vleugel nodig. En nu hebben ze net vanmiddag naar Krenk gestemd. En die vleugel ook gelijk...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 De allereerste is de familie ten kaarten, die had telefoonnummer 1. Scholten had 2, Van Heek had 3, Jannink had 4, Schuttersveld had 5, Bendien had 6, Spanjaard had 7, Nijhuis nee, had een geheim telefoonnummer en Dijkers had 9. Ik heb er nog eens verder over nagedacht. Maar het kan ook best zijn dat men wel een probleem heeft, maar het te eigenwijs is om hulp te vragen.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 Ik nog, u hebt echt niet kleine. De brandstoftank, die verloren is door een Amerikaanse straaljager, is terechtgekomen in het Drentse Klaasina -V. Twee vrouwen moesten naar de dokter. Op weg daar naartoe kregen zij de brandstoftank op hun hoofd. Daarom moesten zij naar de dokter.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 Die wordt ook nooit gebeld door een luisteraar. Dat weet ik. Dat weet ik dat hij ook nooit gebeld wordt, maar we zitten soms urenlang met elkaar te schaken. Wat overigens een mooie ervaring is, vind ik. Schaken met een helderziende. Ik weet nog we heel goed mijn eerste partij tegen hem. Ik was aan zet. Ik denk, ja, de man is helderziende, dus hij weet wat ik wil gaan zetten. Zet ik stiekem er anders, zal ik hem ooit gepaard. Kijk kijken hoe vinger er alweer is. Voor ik bij de omroep kwam, had ik een kleine parochie. Maar, uh... maar dat was niet zo'n succes. Weet u?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 En ik heb het keihard tegen Maria gezegd, ik kan onmiddellijk een andere betrekking. Kort erop kreeg ik deze betrekking bij het Omroepastoraat. Ik heb er nooit iemand gebeld. <lacht> Prijs de Heer. 57 prijs de heer 9 <lacht> gulden 12 50 13 60 Ja wij prijzen hem steeds meer <lacht> Weet u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 Ga zo alweer. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar uh, ik raak hier geloof ik werkelijk een beetje van in geestelijke noord. Ik zal er toch weinig anders op zitten dan mijn collega van de NCRV te bellen. <lacht> Oks toe. Hallo? U bent verbonden met Dominé Buskers. Mijn antwoordapparaat is helaas kapot, zodat u het met mij zult moeten doen. Dus ik wil zeggen, de volgende keer beter. <lacht> Omroeppastoraat met Hans. Hallo. Ja, goedemiddag. Het is nog morgen hoor. Oh, vanmiddag uh, terug. Ja, dat was Herman Vinken met de uh, omroeppastor. Uh, ik wil het even hebben over de gemeente uh, die, de, uh, die een nieuwe koers is gaan varen met uh, entree van Zandvoort. Ik woon op het Venemaplein, dus kies met mij voor de deur wat uh, bouwers van plan is. En dit ziet er ook heel erg goed uit. Er was eerst van plan om bovenop het Dorferama een, uh, een, een toren neer te zetten van veertien verdiepingen. Nou, gelukkig gaat dat niet door. Daar waren behoorlijk wat uh, protesten tegen. En de, de plannen die Bouwers nu presenteert... die zijn wel erg mooi geworden. En uh, het zien er erg goed uit. De plannen die aan de andere kant waar de passage nu staat... Uh, de winkeltjes, daar, daar zijn ook uh, ontwerpen voor. Dat is een heel ander uh, dingetje. Daar zijn we nog uh, heel druk mee bezig om, uh, om daar een uh, ander beleid voor te gaan krijgen. Want daar is met uh, Badhuisplein is sociaal woningbouw, uh, huurwoningen zijn daarmee uitgeruild. En dat is natuurlijk best heel erg jammer. Dus daar gaan we nog uh, verder over participeren. Met de gemeente. Ja. With her forever, we'll dream. We gaan het eerste uur afsluiten. En uh, ik zie u aan de andere kant van twee uur terug. Met nieuws en dingetjes.